11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De rechtbank in Groningen heeft een railschopper in Haren veroordeeld tot een geldboete van 250 euro. Hij moet dat geld in een schadefonds storten. Het is voor het eerst dat een railschopper die straf krijgt. Volgens de jeugdrechter is inmiddels duidelijk hoe het fonds eruit gaat zien. In eerdere zaken werd de eis van het OM om geld in het noodfonds te storten niet overgenomen, omdat er volgens de rechter nog te veel onduidelijk was over dat fonds. In die zaken is het Openbaar Ministerie in beroep gegaan. vn gezant voor Syrië, Brahimi, heeft Iran gevraagd zich in te zetten voor een staakt het vuren in Syrië. Hij wil dat er een wapenstilstand komt tijdens het islamitische offerfeest dat eind deze maand begint. Barimi zei na een bezoek aan Teheran dat de crisis in Syrië met de dag verslechtert. Hij hoopt dat er onderhandeld kan worden tijdens het offerfeest dat meerdere dagen duurt. Of Teheran bereid zich daar is daarvoor in te zetten is niet duidelijk. De verslechtering van de situatie in Syrië lijkt zich ook te vertalen... naar het aantal Syriërs dat het land ontvlucht. Turkije maakte vandaag bekend dat er inmiddels meer dan 100.000 Syriërs... in Turkse vluchtelingenkampen zitten.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 Nederland doet het, Denemarken doet het vooral beter wat betreft de houdbaarheid van het stelsel. Nederland is er wel op vooruit gegaan, zegt Mercer. Dat is het goede nieuws. Nederland is vooruit gegaan ten opzichte van de score van vorig jaar. Uh, betekent ook dat uh, de maatregelen die minister Kamp heeft afgekondigd uh, in samenwerking met de sociale partners, dat die dus wel uh, tot een beter resultaat hebben geleid, maar uh, daarmee komen we nog niet echt in de buurt van uh, de score zoals die in Denemarken is. De index vergelijkt de pensioenstelsels in 18 landen... en geeft daarmee volgens Mercer een beeld van de pensioenvoorziening... van de helft van de wereldbevolking. Na afgelopen drie jaar kwam Nederland steeds als best uit de bus... maar toen was Denemarken niet opgenomen in die index. Dan is weer nog stapelwolken met af en toe zon. En vooral in de noordwestelijke helft van het land een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 13. Morgen eerst regen, smiddags breekt de zon door en het wordt 14 graden. ANEB Verkeersinformatie. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat file na een ongeluk tussen de afrit Liesel en de afrit een 6 kilometer.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 Ja, goedemorgen. Dat is ook een leuk begin. We hebben al een tijd lang te maken met een economische crisis... en misschien dat dat daarop slaat. Niemand overigens die die crisis zag aankomen, ook economen niet. En toch wordt er vandaag de Nobelprijs voor de economie uitgereikt. Ra, ra, hoe kan dat? Alleen een hoogleraar economie kan dat uitleggen. En dat doet hij zo dan ook. Sinds 2009 moeten rijinstructeurs allemaal een her doen... om de kwaliteit van de rijlessen te waarborgen. Maar sluit dat examen wel aan bij de praktijk. Dadelijk de proef op de som. En als ik nu roep, oe, oe... Ah, ah. 10 ah, tegen 1, dat u dan roept: Domovla. En wellicht pruttelt u nog na met zoiets als. In die makkelijke pakker. Nou, dan is hier sprake van een geslaagd soundlogo. Meer over soundlogo straks in onze onvolprezen reclame-rubriek op de maandag. En voor een goed begin van de week. Surf naar TheGits.fm. Happy Hours. Dat zijn bepaalde uren van de dag. waarop een klant in de kroeg voor weinig geld aan het bier kan. Die Happy Hours die hebben een langste tijd gehad. Koninklaar, Koninklijke horeca Nederland is voor een verbod. Zo blijkt uit een brief die de organisatie schreef aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. Aan de telefoon Lodewijk van de Ginten, hij is directeur van horeca Nederland. Meneer van de Ginte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voor een verbod op happy hours. Van waar die om is wij? Nou, het uh, is een onderdeel van uh, wat wij voorstaan... een integrale aanpak van de alcoholproblematiek. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan moet je een aantal zaken uh, goed uh, doordenken en uitvoeren... En één daarvan is dat uh, happy hours uh, dan ook op de schop kunnen. U wilt eigenlijk af van een initiatiefwet... die de alcoholleeftijd verhoogt van 16 naar 18 jaar. Die is ingediend in de Kamer. Daar was een, een, een redelijke meerderheid voor. Happy hour afschaffen. En u heeft tegen de onderhandelers gezegd... Uh, ja, uh, laat die wet nog even zoals die is. Verander dat niet. Kom niet met die initiatiefwet op te proppen bij een regeerakkoord. U bent dus tegen een wet? Nee, ik ben het eens met de uh, huidige minister Schippers... Die zegt, uh, laten we nou eerst eens kijken uh, wat we kunnen doen om uh, te zorgen dat uh, als je nog geen 16 bent, dat je nog geen druppel drinkt. Dat is één. Dus dat is gewoon het handhaven van de huidige wet. Moet je hem wel goed naleven. En wat wij als Koninkrijk Nederland, en niet nu voor het eerst, maar al uh, enkele maanden uh, uh, roepen. Dat is, uh, als je de alcoholproblematiek uh, uh, die er is, uh, waar we allemaal kennis van hebben genomen. Ja. Als je die goed wil aanpakken, dan moet je een aantal dingen doen. En als u mij toestaat, zal ik het kort uitleggen. Ja, dan dat mag je... je zo doen, maar ik, ik constateer heel even dat u dus tegen een nieuwe wet bent die onze kinderen beschermt. Dat uh, nee, toch wat, of voor, niet? ik ben voor een aanpak die ook echt ertoe doet. Uh, uh, dus ik zeg dat als je alleen maar de nieuwe, het nieuwe initiatiefwet neemt... en je zou het daarbij laten, dat is symboolpolitiek... Uh, omdat dat niet het gewenste effect heeft. Want de PvdA effect... was samen met de ChristenUnie, het CDA en de SGP... een van de indieners van de initiatiefwet. Ja, dus de kans is groot dat die wet erdoor komt. Hoe gaat u de partijen op andere gedachten brengen? Uh, uh, door uh, En daarom vind ik het ook fijn dat ik dat even kan vertellen. Door te zeggen dat we naar een integrale en veel betere aanpak moeten. dan alleen maar denken dat we het met deze initiatiefwet wel even oplossen. Nou, vooruit met de geit. Wat verstaat u daaronder? Nou, ik. Dank u wel. Aan Wat ik onder versta is het volgende. Op dit moment is het beeld en is de waarheid dat 80% van de alcohol via het supermarktkanaal gaat. Wat ik niet begrijp is dat als we weten dat dat gebeurt. Dat de alcohol nog steeds staat tussen de pampers, de olvariet en het stokbrood. Althans, de dus, licht-alcoholische dranken, hè? De licht-alcoholische dranken. Ik denk dat het heel verstandig is. En niet om het probleem bij de supermarkt neer te leggen, maar daar kom ik zo op terug. Maar het lijkt er maar, wel op om het integraal aan te pakken. Dat wil zeggen, geen alcohol op het schap bij de supermarkt. Maar laten de supermarkt, ik zeg niet dat ze geen alcohol mogen verkopen... maar laten we dat doen op een afgescheiden deel van de winkel... met een professional achter de kassa. Dat is één. Twee. Wat je ook moet doen, is als horeca ook je verantwoordelijkheid nemen. Ik, uh, uh, wij moeten zorgen dat we professioneel drank verstrekken, Net zo goed als de slijterijen. Net zo goed als die nieuwe uh, ruimtes binnen de supermarkt. Wat is dat, professioneel drank verstrekken? Is dat met een goede schuimkraag erop, die voldoet aan de eisen? Ja, ook, maar ook als je kijkt naar de leeftijden waaraan je moet streng het niet doorschenken, et cetera. Maar waar het om gaat, is dat ik dan ook zeg, en daar valt ook die heb je ouders onder, laten we dan met elkaar afspreken dat we niet stunten met alcohol. Alcohol is geen product waar je met prijzen moet stunten. Ik zou zeggen, dan zo laat mogelijk eraan beginnen. Dan met 18 jaar in plaats van met 16 jaar, meneer Van der Ginten. Als je dan toch niet wil stunten, dan begin je gewoon met 18 jaar in plaats van met 16. Ja, maar dat is wat ik zeg symboolpolitiek. Wat je dan zal zien, als je dan je handhaving niet op orde hebt. En wat nu ook al gebeurt dan gaan mensen gewoon naar de supermarkt, laten het door een ander uh, kopen... en uh, je krijgt een volledig onzichtbaar uh, circuit... Uh, waar gedronken wordt op straat, bij ouders thuis, in uh, keten, uh, uh, uh, uh, uh, op het platteland, et et cetera. Maar dat kan natuurlijk ook een redenatie zijn dat ze maar met twaalf moeten beginnen, die jeugd. Nee, wat je moet doen is... Je moet uh, samen met gemeenten, met politie, met de sportkantines, met de horeca, met de GGZ, met supermarkten, scholen, ouders. maar vooral met jongeren zelf. moet je dit probleem breed uitdragen waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En het is een integrale aanpak die wij voorstaan. En dat is heel wat anders dan alleen maar een cijfertje van 16 naar 18 uh, schrijven. en dan denken dat het probleem is opgelost. Ja. Wij zeggen, wij ja, zijn voor dus een fatsoenlijk schenken van alcohol. En wij zeggen, wij nemen daar ook onze eigen verantwoordelijkheid. Maar ik ben voor een integrale aanpak die gaat werken... en niet voor symboolpolitiek die uh, misschien wel geruststelt, maar niet het effect behaalt. Directeur Lodewijk van de Ginte van de Koninklijke Horeca Nederland... over het afschaffen, want dat wil de Koninklijke Horeca Nederland... dan nog wel er tegenover stellen, van de Happy Hours. Mag ik u danken, meneer van der Ginte? Niets te danken, graag gedaan. En ik onthoud één ding. Je bent er rund... Als je met alcohol stunt. Ja, ja, ja. Ja, de gid.fm. Er is onrust onder de rijinstructeurs over de verplichte bijscholing die sinds 2009 is ingevoerd. Verslaggever Jan Peels, goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, want uh, sindsdien moeten alle 15.000 rijinstructeurs in ons land... verplicht elke vijf jaar drie theoretische cursussen volgen... en twee praktijkexamens doen. En dat moeten ze doen om hun lesbevoegdheid te houden. Hun lespassen, zoals we dat zelf noemen. Ja. Nou, het merendeel uh, heeft dat nog niet gedaan, want het is pas uh, sindsdien ingekort. Maar veel instructeurs die dat al wel, dat examen gedaan hebben... die zijn niet te spreken over de manier waarop dat die lessen worden getoetst. Wat benkeert er dan aan? Ja, een les die ze moeten geven voor het examen... die moet volgens het IBKI, en dat is de organisatie die die examens afneemt... die les die moet voldoen aan een bepaald protocol. Zo moet een les op een bepaalde manier opgebouwd zijn... en moeten de instructeurs ook goed coachen om dat examen te kunnen halen. Die instructeurs die ik heb gesproken, die zeggen... die manier van lesgeven zoals dat dan wordt voorgespiegeld... ja, dat kan eigenlijk niet in de praktijk. En bovendien is het zo dat als je dat praktijkexamen... ook na een eenmalige herkansing niet haalt dat je meteen je lesbevoegdheid kwijtraakt en dus je werk niet meer kunt doen. Nou, en vooral dat laatste, dat vinden die instructeurs te ver gaan. We zijn absoluut voorstander van bijscholing. Maar de sanctie die erop ligt dat we ons, ons werk dadelijk niet meer kunnen uitvoeren daardoor, dat is belachelijk. Want bij niemand, in geen één beroeps, uh, ben je gewoon alles kwijt. Zelfs een specialist die gaat gewoon naar herscholing uh, en die mag gewoon door blijven gaan. En wij als eenvoudige instructeurs mogen dat dan niet meer. Slaat nergens op. Het slaat echt nergens op. Ik vind dat in deze economische tijd, je pakt iemand zijn broodwinning af, het, het is, je, je bent alles kwijt. In ieder geval voorlopig, de leerlingen lopen weg. Je zult die mensen moeten terugbetalen die een pakket hebben gedaan. je gaat failliet. Je praat over heel veel geld, in mijn geval met alle categorieën toch over bijna 20.000 euro. Die je dan opnieuw zou moeten investeren om ja, je, je werk te weer te kunnen gaan doen. Ja. Maar het is natuurlijk bedoeld om de kwaliteit te waarborgen van die uh, rijexamen. Nee, ja. ja, maar dat, is, dat, dat ga je niet redden met dit examen. Het is niet, nee. het is niet reëel ten opzichte van wat wij doen. Het ja. is niet zoals het in de praktijk gaat. Nee, nee precies. Nee. Nee. Maar lang en aan niet. Nee. Nee, nee, dit is echt een toneelstuk. He, ik ben het wezen oefenen met een, een, een instructrice die ik zelf had opgeleid. En dat ga je gewoon een keer of twintig oefenen. Dus het is een stuk wat je speelt. Ja, je speelt wel op zeker, want u wilt natuurlijk dat die pas houden. Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, ja, ja. ja, dat is je broodwinning. En dat is hier ook. Je zit hier twee dagen, je hoeft geen examen te doen. Dus het is een theoretische lessen die je nu volgt ja, en moet u ook volgen? Ja. ja, die moet je gewoon volgen. Twee theoretische dagen moet je volgen. Geen examen op. Ja, of je nou in slaap valt of niet. Je hebt getekend, je bent er. En, en vanmiddag teken je weer dat je er bent. En het is gewoon over en uit. Maar wat betekent als je op die manier les zou geven? Dat, het, uh, dat ik geen leerling meer in de auto hou. Ik kan niet tegen een leerling gaan zeggen: we gaan nu linksaf. Jij stapt uit. Jij gaat naast mij zitten. Ik ga voordoen hoe wij linksaf gaan. Ik kom de straat niet uit met zo'n leerling. Dat is volgens het protocol zoals het hoort. Ja. ja, en dan moet ik gemotiveren. Waarvoor dan wel linksaf Gaan. Ik bedoel, hè, rechtsaf precies hetzelfde. leerling moet uitstappen. Ik ga eerst voordoen oh, hoe dan maar rechtsaf moeten gaan. Als ik dat bij een leerling doe, dan weet ik zeker... die zegt van, nou, die vent die is gek. Ik stap uit, ik stap nooit meer in. Ook de uitleg die je moet geven verwacht uh, het IPKI, uh, dat, dat die heel compleet is, volgens de rij, zogenaamde rijprocedure... En daar ben je dan al gewoon 10-12 minuten mee bezig om met gewoon mondeling de uitleg te geven. Dan moet je nog gaan wisselen van plaats om het voor te gaan doen. Hè? En dan krijg je nog een aantal stappen die je moet volgen om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Ik morgen vroeg mijn praktijk en als ik dat haal, dan ben ik er weer voor vijf jaar vanaf. Maar als morgen, u het niet haalt morgen, wat dan? Mijn pas verloopt 4 november van dit jaar. Dan hoop ik dat het IBKI nog een plekje heeft, voor ergens in Nederland. Denkt u er wel eens over na dat het zo fout zou kunnen gaan? Uh, ja, absoluut. Het is zo'n raar script waar ze volgens werken. Uh, ik, ik doe het 24 jaar lesgeven. En, uh, ik heb vorige week een, een praktijkles gedaan. En dat valt vies tegen. Dat valt echt vies tegen. Ja. Dus net zoals ik op mijn examen zenuwachtig was. Zo bent u dat ook als rijinstructeur uiteindelijk ik op ik, ik denk dat ik vannacht slechts slaap. Ja, absoluut. En voor dit soort verhalen is er een meldpunt voor de rijschoolbranche opgericht. Nicole Buizen, u bent van het, van het meldpunt. Zijn er veel verhalen zoals die mensen die zich zorgen maken... en zelfs misschien al hun banen verloren zijn doordat ze het niet gehaald ja, hebben? Zeker weten. Uh, er is echt heel veel onrust daarover. Heel veel instructeurs uh, die maken zich vreselijke zorgen uh, om het te gaan doen. Uh, ze proberen dat ook zo lang mogelijk uit te stellen. Want het is niet niks dat je gewoon binnen zeven dagen je bevoegdheid kwijt kan raken. En daar dus ook aanhangend dat je je baan kwijt bent. Halen veel mensen het niet? Uh, de cijfers die zeggen op dit moment uh, dat het 1% is van de rijinstructeurs die het niet halen. Uh, ik weet niet of die cijfers dan helemaal kloppen, want... Er door dat uitstelgedrag zijn er gewoon heel veel mensen... die het nog niet gedaan hebben. En zijn... De grote bulk moet nog komen, als het ware. Die moet nog komen, ja. Ja. ja. Nou is het natuurlijk allemaal bedoeld om de kwaliteit van die rijschoolbranche... ook op een hoog niveau te houden. Dat ik als uh, leerling weet, als ik bij iemand in de, in de auto stap... dat het allemaal oké okay is. Dus je moet ook wel sancties stellen uiteindelijk. Ja, nou, dat, dat er inderdaad goed getoetst wordt op de kwaliteit van, van rijinstructeurs... dat is logisch, want je bent met verkeersveiligheid bezig. Uh, het is natuurlijk wel op zich heel raar dat je... Uh, een, een toets doet waar je terug moet naar de basis. Als jij je opleiding doet en je rondom af met een, een, een basistoets, zal ik maar zeggen, en uh, je moet daarna aan het werk, dan moet je de hele praktijk zelf gaan leren. Daar... Ja, en dat wordt nu dan getoetst, die praktijk ook? Die praktijk. Dus uh, je bent doorgegroeid, je hebt ervaring opgedaan en die mag je niet meer bij de toets laten zien. Via het protocol waar dus je examen op gebaseerd is, is dat heel erg moeilijk. Want je moet aan punten voldoen die je niet in die situatie meer gebruikt. daadwerkelijk. Dat is dat, dat toneelspelletje wat dan is, genoemd ja. wordt. Maar ja, uiteindelijk gaat het dus inderdaad om de kwaliteit. En als iemand niet voldoet, ja, dan mag je misschien wel geen les meer geven. Nou, ik denk eerder dat als jij een goede praktijkbegeleiding hebt... waar je ook inderdaad mensen tips en trucs geeft om verder te groeien... of om hun, hun uh, instructie te verbeteren... Uh, dat kan je wel als sanctie hebben van zak je voor dat onderdeel... dan moet je verplicht die bijscholing gaan volgen en uh, dan krijg je die tips en trucs en dan word je pas wel verlengd. Ja, dus niet die mensen hun baan afnemen wat nee, nu dus eigenlijk nee. gebeurt. Dat is absoluut natuurlijk te gek voor woorden. Zou zo kunnen zijn dat ja, het is heel hard, maar dat de kwaliteit van die rijscholen wel beter wordt op deze manier. Op deze manier niet, nee. Nee, want als mensen een, een toneelstukje, zoals ze het zelf al noemen, op moeten gaan voeren... Uh, die niet meer de werkelijkheid is wat er dagelijks in de auto gebeurt... dan toets je nooit wat er in de auto gebeurt. Ik heb even navraag gedaan. Je mag ook gewoon je eigen lessysteem gebruiken. Ja, dat klopt. Je mag je eigen lessysteem gebruiken. Uh, je mag in principe ook je eigen leskaart gebruiken. Maar nog steeds moet je aan bepaalde punten via het IPKI-protocol voldoen. En uh, als je dat uh, doorleest, dan is dat niet helemaal... Zoals een leerling en een instructeur daadwerkelijk in de auto zitten. En ik kan niet drie kwartier van de lestijd stil gaan staan omdat ik dat protocol moet volgen. Leerlingen willen rijden en instructeurs spelen daarop in. En die, als ze het goed doen spelen ze daar goed op in. Nicole Buijsen van het meldpunt voor de rijschoolbranche. Jan, ik neem aan dat je ook met het IBKI hebt gesproken. Dat is de organisatie waar ik nog nooit van gehoord had... dat ja. die de examens afneemt. Ja, die, ja, die, die, die, die doen dat inderdaad. En uh, directeur Jim Schouten heeft ook wel van die klachten gehoord. Maar hij staat nog steeds achter... Uh, de examenmethode die ze dan nu gebruiken. Wel is het zo dat de, de evaluatie van het hele project... Hè, zoals dat sinds 2009 loopt... die zou eigenlijk pas over, over twee jaar ge, gehouden worden, die evaluatie. Maar daar zijn ze nu alvast mee begonnen. Dus ik neem aan dat ze toch ook al wat, uh, wat gehoord hebben. Verder is het volgens Gouten zo dat er een groot probleem is... dat instructeurs niet op tijd aan hun bijscholing beginnen. En dat ze dus niet binnen de tijd die, uh, die ervoor staat... al die verplichte cursussen doen. En daardoor ook hun pas kunnen kwijtraken. Nou, hoe dan ook uh, in april... Dan is die evaluatie klaar en dan weten we of er wat uh, verandert... voor uh, de reisinstructeurs die we net gehoord hebben. Ik zeg, shut your eyes. En dan zeg jij... Snow ik hou mijn ogen dicht. Ja, jij zegt niks. <laughs> ik zeg, nou Dan zeg ik het maar. Snow Patrol. Een bandje van mij hoor, dit Snow Patrol, opgericht in Schotland. Dundee dandy, ze spelen tegenwoordig vanuit Glasgow en ze tour over de hele wereld. Shut your eyes. De, gids .fm. de economie zit al jaren in het slop en een oplossing lijkt voorlopig niet voorhanden. Toch wordt er vandaag gewoon een Nobelprijs voor de economie uitgereikt. Hoe terecht is dat? Want deze crisis leek niet te voorspellen... En met een oplossing komen de dames en heren economen ook maar niet. Daarover ga ik praten met Zweden van <laughs> Wijnbergen. Hij is hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Meneer van Wijnberg, goedemorgen. Goedemorgen. U begrijpt de toon van dit gesprek een beetje. Ja, ja, ja. Vandaag die wordt die Nobelprijs bekendgemaakt. Terwijl ja. we midden in een enorme crisis ja. zitten. Verdient de economische wetenschap, verdient hij eigenlijk wel een Nobelprijs? Ja, de politiek misschien niet. Maar de economen wel, ja, ik denk het wel. De economische wetenschap heeft geweldig veel vooruitgang geboekt de afgelopen decennia. Er is nog heel erg veel meer te doen en de wereld verandert ook steeds. Dus dat is een beetje een moving target. Maar uh, we, we weten nu al een heleboel meer. En daar hebben gewone burgers ook heel veel aan dan zeg maar 30 jaar geleden. En ja, die Nobelprijs is een aanmoediging voor onderzoek. Nou, er is nog meer onderzoek te doen. Dus dat zou ik zeggen, dat is een goed idee, mee doorgaan. Jawel, maar ik kijk toch even naar de crisis. Geen enkele econoom die, uh, ja, die weet hoe we eruit moeten komen. Het lijkt eerder gokker en een gevoel van... Uh, ja, we doen nou. maar wat dan echt wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. Daarom zou je te kunnen zeggen, dan maar geen prijs. Nou, dat lijkt me. Dat ben ik niet eens. Ik denk dat uh, heel veel economen precies kunnen vertellen wat je moet doen. Alleen, dat moet je ook nog aan de politiek uitleggen. Die politiek moet het aan de kiezers uitleggen. En maar de ene econom vertelt dit. Nou, dat en de valt wel mee. Economen, de ja, de ene econoom uh, heeft een geloof. En dat is Keynesiaans of zo. En de andere. Die zegt, oh, Friedman een, moet ik, moet, moeten we achtervolgen. Nee. En al dus, dat soort dingen. Dat, dat zijn wel debatten uit de 60e jaren. Ja, natuurlijk. Maar uh, die, die kredietcrisis, ik hoor ze nog steeds. Ja, in de periferie van de economie. Die kredietcrisis is... Uh, nou, de precieze tijd van die crisis is natuurlijk niet voorspeld. als jij zegt... Er komt 10 januari 2014 een crisis. Dan komt hij meteen vandaag. En is daarmee die voorspelling onderuit gehaald. Dat werkt niet. Nee. Maar er is wel voorspeld, uitgebreid, door academici. Jaren van tevoren dat de hele financiële wereld heel erg fragiel aan het worden was. Omdat alle innovatie die er was, de zaak niet stabieler maakte. En daar, heeft, daar hebben centrale bankiers gewoon geen aandacht aan geschonken. Het is als op een conferentie van centrale bankiers gebeurd. Die hebben er gewoon doorheen geslapen. En waar was dat? In Jackson Hole. Daar is elke, elk jaar is daar een grote bijeenkomst van alle centrale bankiers van de wereld in 2020. 5 heeft een van de meest vooraanstaande finance, uh, juist een beetje het vak wat nu discrediet loopt, uh, een, een toespraak gehouden, Rajan, die, die heeft verrassend nauwkeurig gezegd van nou dit kan allemaal misgaan. En dat is later ook misgegaan, dus dat hebben we ook niet geluisterd. Dat Rajan, klinkt India. Rajan, dat is een in India, ja. Raghu Rajan, hij zit in Chicago. Uh, en hij is ook hoofdeconom van het IMF geweest voor de huidige. En dat is een... Uh, ja, dat is duidelijk aangekaart. De fragiliteit van het systeem is voorspeld. Dus dat er de kans op een crisis aan het oplopen was, is voorspeld. En daar hebben ze gewoon niet aan geluisterd. Jawel, maar dit is dan kennelijk voorspeld door één econoom... op een nee. weliswaar wel belangrijke bijeenkomst, maar voor de rest... Nou, ik zei, als, wat wil je nog meer? Als de topman in een vakgebied naar de centrale bankiers komt... allemaal, er wordt een uitvoerig verhaal gehouden... waar werkelijk alles wat gebeurd is, geschilderd wordt... als een grote mogelijkheid, een goed toelopende waarschijnlijkheid... en de toezichthouder slaapt gewoon door ja, dan moet je niet verbazen dat het misloopt. Kijk, een econoom is niet een toezichthouder. Toezichthouder zou als een econoom kunnen zijn, dat weten we niet. Maar in elk geval, dat was een academicus die zei... jullie moeten oppassen, je moet je gedrag veranderen. Ze hebben gekeken, snurkte door je idee, niks. Nou, dan zou ik de, de, de blaam leggen bij die toezichthouders... niet bij de economen die gewaarschuwd hebben. En hebben in 2005, heeft hij dan ook al gewaarschuwd... dat er we gegoocheld werd met allerlei financiële producten... en dat we met vuur... Daar is precies manier? waar het om ging, ja. Dat, is, dat exact... is precies waar het om ging. Hij heeft zelfs die, de, de woningmarkt genoemd. Hij heeft die, die, de producten... Die hij, dat allemaal is dat aangegeven. Letterlijk, de, de, de toespraak heeft, heeft financiële ontwikkeling de wereld is, uh, minder risicovol gemaakt? En het antwoord is nee. En dat is hem vertel. En je zult, als je het leest, je verbaasd zijn over hoeveel daar geschetst werd... van wat er uiteindelijk gebeurd is. En daar zaten alle centrale, letterlijk alle centrale bankpresidenten van de grote landen... West-Europa, Amerika, en die hebben gewoon niet geluisterd. Die zijn doorgeslapen. Dus ja, wat doe je daarmee? Dan kun je al zeggen, de economen, die hebben de fragiliteit aangekrijgd. Kijk, ik heb niet gezegd, Lehman gaat 15 november 2008 onderuit. Nee, maar dat kan ook niet, hè? Nou ja, als je dat zegt... Het is ook geen voorspellende wetenschap, denk ik. Nou, in zekere zin wel. Maar kijk, een aantal dingen zijn in rent onzeker. Overigens, net zoals in natuurkunde. Iedereen maakt dat verschil tussen natuurkunde en economie. Maar natuurkunde is ook allemaal statistiek. Alleen op een niveau waardoor wij het niet zo zien. Maar alles is statistiek, ook in natuurkunde. En economie ook, alleen op een niveau waar we het wel zien. Je kunt wel voorspellen dat de kans op een crisis vergroot. Je kunt niet uitsluiten dat die desondanks toch niet komt. Maar de kans vergroot. dan en... nou hebben we die crisis en nou wordt die allemaal niet opgelost. Ligt het dan ook niet Ligt het aan die snurkers uh, van bankiers en politici? Nou, er is met de, de, de kredietcrisis is zeker wel vooruitgang gemaakt. Vooral in Amerika, waar precies volgens economische recepten hard ingegrepen is. En die banken gewoon een geweldig tik op hun vingers gehad hebben in 2009, waar ze nu weer draaien. Europa hebben we dat niet durven doen. Europa hebben we aangegeven wat er moest gebeuren... en vervolgens niet gedaan. Laten we maar een beetje met de boekhoudregels knoeien. Net zoals de politiek nu met pensioenen wil doen. Dan gaan we maar een beetje rommelen met de rekenrente. Alle economen waarschuwen dat tegen. Maar ja, het komt makkelijker uit om de problemen voor jou te schuiven. Dat zijn problemen, geen economische problemen. We weten precies wat er moet gebeuren. We weten ook dat we die banken hard hadden moeten afwaarderen... en dan maar desnoods op een onaangename manier moeten herkapitaliseren. Dan hadden ze nu weer gedraaid. Dat hebben we niet gedaan. Ja. Ik sta weer langs de zijlijn. Ja, dan nou gaat het over de banken, maar ook politici. Op het moment dat ik, dat ik economen hoor roepen... ja, de ene econoom roept... ik geef toe, dat is dus het merendeel... we moeten binnen die 3% blijven van begrotingstekort. Andere economen zeggen... nee, laat dat maar een beetje uitdijen... want ja. dan, dan leeft die economie weer op. Nou, voor een deel is het een afweging... die verschillende mensen anders kunnen maken. Wat vind jij belangrijk? Vind jij financiële stabiliteit belangrijk... of vind je werkloosheid belangrijk? Dat is niet een economische afweging, maar een maatschappelijke. Dus dat soort debatten zijn redelijk En dan zullen economen zelf ook andere afwegingen maken. Dat is een keuze die uiteindelijk democratisch gemaakt moet worden. En ja, dat, daar hebben we de politiek voor. Voor een deel is het ook, uh, ja, mensen leven met achterhaalde economie. De economie die veel mensen geleerd hebben was in een wereld... waar kapitaalsmarkten veel makkelijker waren en, en niet zo snel opereerden als nu. En nu wordt er, zijn vertrouwenseffecten veel belangrijker. Ja. Je ziet dat veel mensen opgeleid zijn in een tijd dat dat niet zo speelde. Dus die ja. economen die scholen zichzelf ook niet goed bij? Uh, niet alle economen. Als je kijkt naar mensen die actief zijn in onderzoek op het gebied waar dit om gaat... dan valt het wel mee. Daar is eigenlijk heel weinig meningsverschil. Het zijn vooral mensen uit hele andere hoeken van de economie... die, ja, die macro-economie sinds de studie ook niet meer gezien hebben... die die wijsheden herhalen. Als ik u zo hoorde net, dan, dan vindt u dat Rajan die uh, Nobelprijs voor de economie moet krijgen... Uh, ik moet zeggen, ik nomineer hem al een tijdje. Maar er zijn een heleboel andere mensen die nomineren. En uh, die denken er in elk geval tot uh, vorig jaar anders over. Maar hij komt denk ik wel een keer aan de beurt, ja. Is er ook een Nederlandse econoom eh, die die prijs zou verdienen? Nee. Geen uh, enkele? Nee, die tijd is echt voorbij. Uh, er zijn twee Nederlandse economen die hem gekregen hebben. Tim Berger, die in feite het hele vak econometrie op, op de poorten heeft gezet. En Koopmans, die meer een theoretische econoom is. Maar die tijd is voorbij. Hebben uh. we wat gehad? Een, een Nobelprijswinnaar? Uh, ja, voor de economie. Uh, hij is niet voor niks. Uh, nou, de e economie 3, prijs, in feite, de economieprijs aan Timberg, heeft een enorme stimulans van dat vak gegeven. Maar van um, de laatste jaren bijvoorbeeld de mensen hier Nou, dat zijn wel belangrijke dingen. Paul Kroekman heeft hem gekregen. Dat was enigszins omstreden. Omdat hij al heel lang niet meer academisch actief is. Maar die heeft allerlei van nieuwe divisies doorgebracht, binnengebracht in de economie. Waar denk ik de, de dingen als handelsbeleid, maar ook hoe je met schulden om moet gaan, uh, doorveranderd zijn. Dus die heeft. Wel, om het iets controversieels te noemen... die mensen die al die financiële producten eh, zo gebruiken... Nou daar staan mensen als Merton, Black en Scholes aan de wieg van. Risicobeherende wereld is een stuk beter geworden, is makkelijker... waardoor mensen meer risico durven te nemen. Nou, dan gaat het af toe mis, maar het gaat ook een heel veel goed. Daardoor ondernemers kunnen ondernemers makkelijker aan financiering komen. Ondernemers durven meer omdat ze risico's met andere mensen kunnen delen. Pensioenfondsen werken beter... Ik wil niet zeggen dat er nog iets misgaat. Het risico heeft nou eenmaal ook een linkerzijde ja. van de verleding. Maar dat nou. gaat ook veel goed. Maar u ziet in ieder geval om 1 uur met uw oor aan de radio gekluisterd. Hartelijk dank. Zweden <laughs> van Wijnbergen, hoogleraar. Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Kill the Badger. Engeland gaat op jacht naar de das en... hier is een soundlogo geslaagd. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Een van de relschoppers in Haren moet 250 euro storten in een schadefonds. Dat heeft de rechter bepaald. Het is voor het eerst dat een railschopper die straf krijgt. Volgens de jeugdrechter is inmiddels duidelijk hoe dat fonds eruit gaat zien. In eerdere zaken werd de eis van het OM om geld in dat fonds te storten niet overgenomen. Omdat er volgens de rechter nog te veel onduidelijk was over het fonds.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 En de onderhandelingen tussen de rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering zijn vertraagd. De vredesbesprekingen zouden vandaag beginnen in Oslo, in Noorwegen. Maar beide delegaties zijn nog niet vertrokken, melden Colombiaanse media. Door de zware regen zou de reis naar Oslo niet doorgaan. Maar er zouden ook nog juridische haken en ogen aan de reis zitten. Zo wil de FARC zeker weten dat arrestatiebevelen tegen de leden van het onderhandelingsteam tijdelijk zijn ingetrokken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. Ah, er staat een lange file op de A67 Venlo richting Eindhoven... tussen de afrit Liesel en de afrit Zomeren, 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, blijft er nog eentje over. Verkeer vanuit Venlo kan beter omrijden, via Nijmegen, over de A73 en de A50. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Ooit. Oké, okay, de 17e eeuw is al, uh, is al even geleden. Ooit waren we heel goed in astronomie, natuurkunde, you name it. Maar waar we echt heel goed in waren, dat was de plantkunde. In Leiden is daar een boeiende tentoonstelling over ingericht. En ook een bloeiende. Dan gaan we zo kijken naar muziek van de Babysitter Circus. Dat is een band uit Nieuw-Zeeland.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 It's supposed to be. Oh, You said you won't see me here no more I said I won't be here no more is me Zo no no heet het nummer, de Babysitter's Circus. Ik wist er tot voor kort helemaal niks van. En nu eigenlijk nog niks. Vada. De Gids.fm, de wereldontvanger. Willem van Tennoot, goedemorgen. Je gaat vandaag naar Groot-Brittannië. Ja, voor een behoorlijk emotionele kwestie. Die draait om zachte, rondscharrende diertjes... Uh, met schattige, zwart-wit gestreepte snoetjes. En om deze geruchmarende zaak te introduceren... heb ik een kleine montage gemaakt. Yes, on second thoughts, Badger, I will have another cup of tea. Goed, goed. So you agree that whatever Otter thinks... We really... Echt een mooie montage. Ja, ah, te op de site. ach Gossi, die arme meneer Das uit Wind in de Wilgen... die wordt ruksigloos door een jager op de korrel genomen. Nou, niet echt natuurlijk, ik heb het gemonteerd. Maar dit is een schrikbeeld van heel veel Britten. Zij zijn namelijk gek op hun dassen. Het dier is een soort van icoon van de Britse dierenwereld. En nu staat er een plan op stapel om in twee plattelandsdistricten in Zuidwest-Engeland 6.000 dassen af te schieten. Nou, hier gaat het om pilotprojecten. En als dat allemaal goed gaat, dan wil de regering dat uiteindelijk in heel Engeland heel veel dassen laten afmaken. Nou, ze lijken me niet gevaarlijk. Waarom moeten die dieren dan verdwijnen? Uh, omdat dassen infectieziekten bij zich kunnen dragen. En het gaat hier heel specifiek om runder tuberculose. Die, die dassen die scharrelen in het donker. S'nachts, s avonds scharrelen ze rond. Op uh, boerenbedrijven ze komen nee. in, het, in het weiland, in de stallen. Komen ze in aanraking met, uh, met melkkoeien daar en dan besmetten ze die met, uh, met die bacterie. En vorig jaar daar moesten 26.000 runneren worden afgemaakt wegens runnetuberculose. En, eh, boeren die vragen al tientallen jaren om maatregelen tegen die dassen. Eh, ja, omdat een, een, zo'n tuberculosebesmetting op zo'n bedrijf dat is een financiële strop is. Ja. Melkveehouder Jen Rowe kan erover meepraten. We've had TB in our herd for the last 25 years, but the last 12 years we've only had about six months free of it. We've lost about 180 cattle o over that period of time, but it's probably cost me over half a million pounds to live with bovine TB. Nou, melkveehouder uh, Jen Rowe, ook tevens is hij woordvoerder van de Farmers Union. Hij vertelt dat er op zijn bedrijf al af en aan zo'n 25 jaar van die runder TBC rondwaart. En dat heeft hem al meer dan een half miljoen pond gekost. Nou, deze Jen Rowe heeft een vergunning gekregen, een voorlopige vergunning... om in de buurt van zijn boerderij de komende vier jaar 70% van de dassen af te schieten. En dat mag hij zelf doen, hij kan ook jagers in de En is dat dan de beste oplossing, dat afschieten van dassen? Nou, daarover zijn de meningen sterk verdeeld. Lord Krabs, hij is een uh, gerespecteerd adviseur van de, van de regering... Maar hij hij is niet geluisterd. Hij is de baas van de Britse Academie van Wetenschappen. Hij leidt uitgebreid onderzoek naar de ruiming van dassen. en hij zegt er is geen, geen enkel wetenschappelijk bewijs. Uh, dat het afschieten ook echt werkt. Ik heb in gevonden. De distribution of infectious diseases in wildlife. Who that cutting is a ja, good idea. But people have cherry-picked certain results to try and get the argument that they want. Volgens Lord Krabs eh, hebben de regering en de boeren geshopt in zijn, in zijn rapport. Daar hebben ze een paar positieve punten uitgehaald die zij mooi kunnen gebruiken. He, er wordt gezegd dat er zou wellicht 16% minder koeien zouden besmet worden na het afschieten van die dassen. Maar het is ook mogelijk, en nou ja, dat zijn ze dan vergeten, eh, dat er juist een negatief effect zal zijn. Omdat de dassen door de jacht op de vlucht zouden slaan en daardoor meer koeien zullen besmetten. Je zei net dat de Britten dol zijn op hun dassen. Laten ze dat zomaar gebeuren dan. Nou, echt Een, een ruime meerderheid van de Britten is tegen deze badger call... Hè, tegen deze ruiming, zoals die wordt genoemd. En dat laten ze zeker niet over hun kant gaan. Er zijn allemaal actiegroepen euh, die, die van alles doen om de dassen te beschermen. En de bekendste actievoerder, euh, of ik moet ze eigenlijk zeggen lobbyist... dat is Brian May, de bekende gitarist van Queen. Die is volop aan het lobbyen tegen de verdelging. En volgens hem is er maar één oplossing voor runde tuberculose. There is no way this cull can eradicate bovine mm -hmm. TB. The only thing in the long term which can achieve this is vaccination. First of badgers and also of cows. This has to be the way we approach things. Ja, vaccineren dus, en niet alleen van koeien, maar ook van het dassen. Eh, hoe lastig dat ook is. En Brian May is een petitie begonnen om de Badger call te stoppen. En hij heeft al eh, 155.000 steunbetuigingen binnen. We vaccineren helpt dat dan wel? Ja, nou, er is een vaccin voor runderen, maar dat mag van de Europese Unie niet gebruikt worden. Je kunt namelijk bij een test niet het verschil zien tussen een gevaccineerde koe of een zieke koe. In beide gevallen lijkt het alsof je met een zieke koe te maken hebt. Dat is dus afwachten op een geschikt vaccin... Met het ja, vaccineren van dassen, daar kun je iets bij voorstellen. Dat is een lastig kwijt. dat zijn wilde dieren... die zul je moeten vangen, die moet je in een prik geven. Dat is bewerkelijk en arbeidsintensief, maar in Wales doen ze dat wel. Is dat bekend wanneer die dassenjacht wordt geopend? Nou, die voorlopige vergunningen zijn vergeven. Het kan elk moment beginnen. Uh, sommige boeren die lijken er nu van af te zien... omdat ze worden lastiggevallen door radicale dierenactivisten. Het was harassment. They said, Oh, you've got a fantastic garden, a fantastic looking farm. You must have a lovely lifestyle there. You went in the badger scheme, you'll become it with some consequenties. And I'm subsequently thinking about it all now, whether to go ahead with it or not, because this is rather frightening. Ja, deze boerin, hè, ze vertelt dat ze thuis werd opgebeld. Iemand die vertelde haar, nou, je hebt wel een heel mooi bedrijf. Hè? Uh, maar als je met die, uh, met die dassenjacht meedoet, ja, dan, uh, dan kan het consequenties hebben. Zij voelt zich dus erg geïntimideerd. Nou, er zijn supermarktketens die al hebben gezegd, uh, we zullen dat ze geen melk meer hebben. Je zullen afnemen van, van boerderijen waar dassen worden, worden geschoten en als de jacht toch begint, dan is er voor de jagers nog wel een praktisch probleem en dat zegt Bill Oddy. Hij is voormalig presentator van het BBC-programma Springwatch. I've watched enough badgers and filmed enough badgers to know you only have to crack a twig and Mr. Badger is down and he's en he ain't coming out for several hours. So how on earth marksmen are going wander around in pitch darkness yeah. and and and shoot badgers? I simply do not know. Bill Oddy zegt: ja, ik, heb, ik heb genoeg dassen gefilmd om, om te weten dat er hoeft maar een, een twijgje te breken. En die das die schiet in zijn, uh, in zijn, in zijn brug. En dan verdwijnt hij onder de grond en hij komt niet meer tevoorschijn. Oddie vraagt zich sowieso af hoe jagers in het pikken die dassen willen afschieten. Want ja, hoe zie je ze? Ja. En dan krijgen de jagers ook nog eens te maken met hordersactivisten. Die hebben aangekondigd met fuvozelas, met felle lampen, met, uh, met trommels. Uh, de weilanden in te trekken om de jagers dwars te zitten en de dassen te verjagen voordat ze geschoten worden. Uh, en die uh, jagers, ja, die zullen hun munitie uit hun geweren moeten halen als ze activisten tegenkomen. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Meneer Das is dus zeker niet kansloos. Willem van ten Noord houdt ons op de hoogte van deze kwestie. De ik denk ik aan de Gouden Eeuw... dan denk ik aan de Nederlandse heerschappij over de wereldzeeën, aan de grote meesters en aan de wetenschappelijke ontdekkingen... op het gebied van astronomie en natuurkunde. Maar de echte grote wetenschap was de botanie, de plantkunde dat blijkt althans uit de expositie Leidse wilde, die op dit moment te zien is in het Leidsmuseum Museum Boerhaven. Bij mij aan tafel cultuurhistoricus Esther van Gelder... die de tentoonstelling samenstelde. Goedemorgen, mevrouw van Gelder. Goedemorgen. Dat was het echt in de Gouden Eeuw, de tijd van de botanie? Uh, de 17e eeuw was echt de tijd van de botanie. Voor de 17e eeuw was er eigenlijk nog helemaal geen botanie. Er was niet iets uh, wetenschappen zoals plantkunde. Dus uh, die kwam eigenlijk in de 16e eeuw op. En in de 18e eeuw wordt die helemaal groot en echt geïnstitutionaliseerd in de universiteiten. Maar in de 17e eeuw, dus in de tussenliggende tijd... wordt het echt een, uh, ja, een wetenschap waarin ja, het plantenrijk steeds hoe meer ging dat bekend wordt. Hoe dan in het begin? Wat, wat, wat zag je dan? Wat gebeurde er? Um, in het begin, zeg maar rond 1550... waren er eigenlijk nog maar 500 plantensoorten bekend. En dat waren eigenlijk vooral de geneeskrachtige planten die bekend waren. Dus er waren uh, artsen, apothekers, die wisten iets van planten. En uh, nou ja, ook nog wel wat tuinmannen die wisten hoe ze rozen moesten kweken. Uh, maar verder was er eigenlijk weinig kennis en interesse gewoon voor, voor de rest van de planten. En je ziet in de 16e eeuw is natuurlijk de tijd van de ontdekkingsreizen... dat er heel veel uh, exotische natuur richting uh, Europa wordt gebracht. En dat wordt ontdekt door een hele hoop mensen die geïnteresseerd zijn... in wat allemaal meekomt met die schepen. Uh, en ze proberen dan eerst uh, nou ja, de oude boeken erop na te slaan. En uh, wanneer blijkt dat, daar, dat ze daar niet in staan, gaan ze dus echt zelf kijken. En dan zie je dus dat uh, hele nieuwe onderzoekstechnieken ontstaan... en dat, uh, dat het aantal soorten... Gewoon heel heel rap uh, toeneemt van 500 in 1550 tot ongeveer 7000 in 1700. En er werden ook nieuwe boeken uitgegeven dan, met al die nieuwe ontdekkingen erin? Ja, er werden hele mooie boeken uitgegeven. Het begint met kleine gedrukte boekjes, met heel nou, schematische tekeningen. En het worden echt hele grote formaten met, met hele mooie platen. En kreeg je toen nogal bloemisten of telers? Hoe, hoe werkte dat in die tijd? Ja, echt, de 17e eeuw is eigenlijk de, de periode waarin nou, het bloemistenvak, zo heette dat toen ook, tot stand komt. Daarvoor waren er gewoon helemaal geen commerciële handelaren in bloemen, want er was nauwelijks vraag naar. Um, en in de 17e eeuw dan zie je dus dat in het kielzocht nou ja, van al die ontdekkingen... ...dat uh, ook nou ja, de rijke burgerijen, de regentenklasse en ook de adel... ...dat die geïnteresseerd raken in planten in hun tuinen, maar ook uh, uh, binnenshuis. En dan uh, ontstaat dus ook uh, nou ja, het vak van de bloemist. In dat verhaal speelt Leiden kennelijk een uh, centrale rol. Wat had Leiden dat andere Nederlandse en wellicht ook Europese steden niet hadden? Uh, het belangrijkste wat Leiden had, was een universiteit. Uh, in, de, in de Republiek, nou, die dus net ontstond uh, aan het eind van de 16e eeuw, was er nog geen universiteit. En nou ja, Willem van Oranje die schonk Leiden een universiteit in 1574. en uh, Dat was dus de eerste uh, universiteit van Nederland. En uh, nou, wat hoorde bij een moderne universiteit? Dat was uh, onder andere een botanische tuin. Dat hadden ze in een aantal andere steden in Europa ook al. Ja. Dus uh, nou ja, daar, daar werd een, de bekendste botanicus van dat moment, Carolus Clusius, werd aangetrokken naar Leiden om daar les te geven in de plantkunde en om zo'n botanische tuin op te richten. En dat was iets wat, uh, wat in de rest van, uh, van Nederland of in de Republiek uh, nog niet was. En hij was een van de grondleggers. Ja, Clusius was een van de grondleggers echt van de plantkunde... als een nou, soort beschrijvende wetenschap. Dus uh, hij keek en hij, hij proefde, hij, uh, hij voelde... en dat schreef hij gewoon precies op in zijn, uh, in zijn boeken. En op die manier heeft hij echt honderden nieuwe plantensoorten beschreven. En waren er nog meer mensen die wij moeten kennen in, in Leiden aan het werk... die zich hebben bezighouden met die botanie? Um, nou ja, ik denk uh, de belangrijkste is eigenlijk een andere uh, Carolus. Carolus Linnaeus, en dat was een uh, zweet. Uh, en die kwam uh, vanuit Zweden naar Leiden om hier te volgen, dus aan de universiteit, omdat hij zo beroemd was en ook om, om in de tuin dingen te leren. En Linnaeus is eigenlijk de grondleg van de moderne plantkunde. Hij heeft klassificatie uh, ja, en ook naamgeving, heeft hij ja, belangrijke ontdekkingen gedaan. En Leiden liep voorop in Europa? Um, ja, dat kun, je wel, dat kun je wel zeggen. Er waren ook belangrijke centen. Natuurlijk in Parijs en in Londen. Dat waren natuurlijk gewoon belangrijke steden. En die hadden ook grote tuinen. Maar uh, in Leiden werden wel uh, grote ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld uh, nou, de tulp werd hier ingevoerd. Uh, planten die we eigenlijk... Uh, Waar kwam die vandaan, die tulp? Die kwam eigenlijk uit Midden-Azië. En die was in Turkije heel erg uh, uh, geliefd aan het hof van de, van de sultan. En uh, die is uiteindelijk dus via die klusjes die ik net noemde... is die ook in Leiden gekomen. En heeft die planten, heeft die bijgedragen aan de welvaart? Tijdens de Gouden Eeuw want het waren natuurlijk al rijk. Hè? Althans de bovenlaag. Ja, ja nou ja, eerst, eerst omdat we rijk waren... werd die plantkunde zo groot. Hè? Omdat er dus zoveel mensen waren die veel geld over hadden... voor allerlei nieuwe dingen. Maar uiteindelijk heeft het ons natuurlijk... gewoon een van de belangrijkste exportproducten opgeleverd. En dat ze de en, nou ja, de Die is toen ongeveer begonnen, al die bollenteelt? Ja, eerst heel kleinschalig. Eerst ging het gewoon per bol. En die waren echt duizenden guldens toen waard. Uh, uh, en op een gegeven moment, pas in de 1890... Eeuw, dan krijg je gewoon echt die grote velden, zoals we die nu kennen, uh, maar dat heeft dus oorsprong echt in de begin 17e eeuw. Meer geschiedenislessen over de planten, dus in dat Boerhavenmuseum. Maar ik wil ook weten of daar ook leuke dingen te zien zijn. Hè? Wat zijn naast ongetwijfeld uh, schilderijen, denk ik, dan van planten? Klopt dat? Zijn die daar? Ja, dat klopt. Uh, Boerenhaven is eigenlijk een uh, museum voor de geschiedenis van de wetenschap. Maar wij laten eigenlijk zien dat wetenschap niet alleen maar boeken zijn, uh, maar dat, uh, dat wetenschap ook echt door mensen uh, gemaakt werd. En, uh, dus je ziet inderdaad schilderijen, kunstenaars die zich specialiseren in die nieuwe planten. En welke topstukken nog meer? Um, en Noem er uh, eens twee. Nou ja... Um, Heel moeilijk, maar eentje is in ieder geval... denk ik het alleroudste herbarium uh, ter wereld. In ieder geval, dat denken wij. En dat, Een herbarium is een, een, een boek met uh, gedroogde planten. En die komt uit Italië. En daarin zit bijvoorbeeld de allereerste gedroogde tomaat. Dat vinden wij heel bijzonder. Maar die komt eigenlijk uit Zuid-Amerika. En uh, die was in de 16e eeuw nog nauwelijks bekend. En daar zie je zo'n onogelijke... Uh, Ongekleurd plantje, nu nog, maar het uh, is wel 500 jaar oud. En de aardappel niet te vergeten. Esther van Gelder is samensteller van de expositie Leidse wilde Nog tot 5 mei te zien in het Leidsmuseum Boerhaven. 5 mei volgend jaar, dat is nog een hele lange tijd. Hartelijk dank. Dank je. Succes ermee. Eentje is sweet. niet schrijven normaal gesproken de eigen nummers voor de Beatles... maar in dit geval is het nummer al dat 1927... door Milton Ager qua muziek en Jack Yellen qua lyrics... oftewel tekst op de markt gebracht. Maar ja, het werd pas populair eh, jaren later, twee decennia later. Toen kwam er pas een beetje vaart in dit nummer. Hoe belangrijk is een goed logo voor een bedrijf, vraag ik mijn volgende gast. En hoe kom je eigenlijk tot een goed logo? Zijn er trends waarneembaar... En wat zijn de do's en don'ts in deze tak van sport? Ron van der Vlucht, hij is creatief directeur bij een ontwerpbureau... schreef er een boek over, Logo Live. Die zit hier niet. Nee. Wel zit hier. Een <laughs> reclame-deskundige zelf. Maar boekjes zit wel, boekjes hier wel. Die heb je gelezen, hè? Ja, zeker. En een boek over Logo's, dat zal niet het eerste zijn, neem ik aan. Uh, nee. Maar Dat is wat zeker... voegt dit boek toe? Nou, het, het, het, Zoals gezegd, de, de titel van het boek is Logo Live. Maar de ondertitel is misschien wel interessanter. Live Histories of 100 Famous Logo's. Dat is dus uh, waar hij zich met name op focust... is de ontwikkeling van logos. Zeg maar het, ja, een logo is niet een statisch element, een statisch ja. fenomeen. Het is een, uh, ja, eigenlijk een, een voortdurend in de tijd zich ontwikkelend uh, uh, verschijnsel. Uh, logo's worden eigenlijk... Uh, aan de tijd aangepast zie je. Logo's kunnen verouderen. Logo's kunnen ook in een soort midlife crisis uh, terechtkomen. Logo's hebben af en toe ook echt een facelift nodig. Logo's worden opgestrakt en logo's worden in veel gevallen ook versimpeld, geabstraheerd zoals we dat dan met het mooie hebben. Nou, een heel beroemd voorbeeld is uh, jouw favoriete merk, oh, dat mag ik niet zeggen, maar goed. In ieder geval het merk Apple. Nou, omdat je uh, toevallig zo'n ding hebt liggen. Het valt wel mee ja, hoor. ligt hier altijd van dingen. Ja. Uh, het eerste logo, dat, uh, als we dat even in het boek bekijken, dat uh, dateert uit 1966. 70. En dat is ontwikkeld door uh, um, een zekere wa uh, Ron Wayne. Niet John Wayne, maar Ron Wayne. En wie is Ron Wayne? Dat weet je natuurlijk. Dat is de weinig bekende derde oprichter <laughs> van Apple... na Steve Jobs en Steve Wozniak. En die had een logo getekend als een soort middeleeuws miniatuur. Een soort uh, illustratietje uit een sprookjesboek. Dan zie je Isaac Newton, de grote uitvinder... zie je daar onder een appelboom zitten. Dat wel. Die appel is ook goed zichtbaar. En die appel valt uiteindelijk op het hoofd van Newton. En zo ontdekt hij dan de zwaartekracht. Maar je kunt je dus niet voorstellen dat dat... en daaromheen staat dan Apple Computer Incorporated... maar dat dat logo ooit het logo is geweest van Apple... van een, moderne, uh, van een zeer moderne computermerk. Maar dit logo is maar heel kort gebruikt. Hè. Dit heeft een jaartje geduurd en toen zei Steve Jobs... daar komt hij, we moeten dit logo wat gaan versimpelen... wat gaan vereenvoudigen. En toen is die appel ontstaan met die regenboogkleurtjes en het hapje eruit. Dat hapje eruit uit het appeltje is ook weer gedaan... omdat men anders dacht dat het om een gekleurde tomaat ging. En dat is dus echt het ultieme logo. dat je de naam van het bedrijf... weglaat en toch weet over welke firma het gaat. Ja, dat, dat is, dat, die versimpeling, dat zie je natuurlijk bij een aantal hele grote merken. Bij Apple zie je dat met die appel, bij McDonald's met die grote gouden M. Nike heeft alleen nog de Swoosh. Um, Vodafone, uh, zoals dat heet, de speechmark, dat aanhalingsteken. En eigenlijk zie je dat uh, ook bij, bij, bij, grote, bij andere, uh, bijvoorbeeld bij religies ook. Hè. Als je het kruis ziet, weet je meteen dat het om het christendom gaat... en een halve maand om de islam. En de Davidster voor het jodendom, maar ook in de politiek. Denk aan de, ha de hamer en de cirkel voor het communisme. Swastika voor het nationaal socialisme. Er zit meteen in wat er bedoeld wordt. Leidt een goed logo tot hogere verkoopcijfers en een slecht logo tot lagere? Of? Dat wil ik niet zo zeggen. Het is wel zo uh, dat logo's zorgen voor herkenbaarheid. Die zorgen voor dat het merk autoriteit krijgt. Er zit ook een zekere tijdloosheid in, betrouwbaarheid en ook emotionele betrokkenheid. En nou, al dit soort elementen maken dat consumenten producten of diensten van dat merk met dat logo graag willen kopen. En dan heb ik je net aangekondigd uh, als expert ook op het gebied van sound logo's. ja. Ja. Noem, noem ja, dat kan van. dus ook. Ja. We hebben dus niet, uh, mensen denken altijd, oh, logos er is iets in beeld, maar het kan ja. dus ook in geluid. Ik zal je een voorbeeldje laten geven, moet jij raden waar het van is. Dan neem je bona mee. Ja, ja oké, okay. ja. heel goed neem je Bona mee. We gaan er nog vier laten horen en jij gaat weer even zeggen, dames en heren, uh, om welke merken het gaat. Ik ben er niet goed in hoor, maar goed. Paten. Ja, dat is Nationaal Nederland. Uh, ja. ja, die hebben ze gehoord, hè? Ja. Golds hoorden we, Heineken, nationale Die heb ik gemist, Heineken, maar dat kwam omdat het zo ja. snel op elkaar zat. Nou ja, misschien het dicht die biermerken ook heel dicht bij elkaar. En Randstad, uit zijn bureau. Ja, hammer op. Ja. Uh, dat iconische melodietje van, van Golds bijvoorbeeld, dat wordt er wordt lang niet meer gebruikt, terwijl het zo goed werkte. Is dat niet dom dan om zo'n soundlogo te gaan veranderen? Want uh, je weet wel meteen waar het over gaat. Ja, nee, maar wat ik al zei, uh, kijk, uh, producten veranderen. Niet dat dat bier uh, van Golds is veranderd, maar het merk heeft zich natuurlijk in de tijd wel aangepast. Campagnes veranderen, veranderen, productpositioneringen, zoals we dat noemen, veranderen. Commercials veranderen, de smaak verandert ook van consumenten. Dus zie je ook een verandering in logo's, maar ook in soundlogo's. Die worden dus ook aangepast. Uh, Overigens altijd even goed, vind ik. bij Mijn beste en meesprekende voorbeeld vind ik altijd. Uh, kip, het meest veelzijdige stukje <lacht> vlees, kip. En dat hebben ze nu aangepast, Felix. En nu herken ik het gewoon niet meer. Ja. Ja. Dat is, misschien heeft het iets met die plofkip te maken, <lacht> ik weet het niet. Maar het is niet helemaal meer onze oude kip. Het meest veelzijdige <lacht> stukje vlees, kip. Dus soms moet je koesteren wat je hebt. Hij doet binnenkort mee aan de Voice of Holland reclamedeskundige Charles Bormans. over het gebruik van logo's. En dat naar aanleiding van de verschijning van het boek Logo Life... Van rond van de vlucht Charlotte. tot volgende week. tot volgende week felix dat is andere taal dat is de titel van een programma over dialect om vijf voor half acht op Nederland 2. Als u toch denkt, waar moet ik eens naar kijken vanavond? Nou, dan gaat het over cabaretier Katinka Polderman, afkomstig uit Seerabtskerken. En dat betreft dus het Zeus dialect. De slag om Brussel, een uur later op dezelfde zender, heeft als onderwerp de Verenigde Staten van Europa. Ben Bot, Maarten van Rossum en Frits Bolkestein laten hun licht schijnen over de toekomst van Europa. En om vijf voor elf, ook op Nederland 2, portretteert Frans Bromet in document iemand die zucht onder dubbele woonlasten. Nieuw huis gekocht, oude niet verkocht, geen kijkers, geen bot. Nou, dat zal voor velen herkenbaar zijn. Net als lunch met Jurgen van den Berg. <lacht> ja, dat is wel zo, ja, Felix. Um, je Ik hebt er al geleerd... Nee, nee. Ik heb alles gelezen. Wat wil je? Nee, ik bedoel over die mensen die het huis verkopen... die zouden eventueel naar Mars kunnen gaan over een tijdje. Want in 2023 wordt daar een kolonie gesticht... en er komt een real-life soap omheen... en dat wordt het grootste spektakel ooit. Door Endemol? Nou, ik weet Paul Reumer is er wel bij betrokken. Die tegenwoordig de basis van de NTM, Maar die heeft toen Big Brother natuurlijk ook gedaan. Ja. Dus die gaat zich daarmee bemoeien. Daar gaan we over bellen. En om um, half twee stand.nl. Het nieuwe kabinet moet zich meer inzetten voor vrouwen aan de top. En wie zegt dat? Wie beweert dat? Nou, Sandra Lutschman gaat erover meepraten. Directeur van de stichting Talent naar de top. Nou ja, dat is meteen dus een lunch. Vanaf kwart over twaalf. Surf naar de gids.fm. Morgen weer. Ja.